أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والحمد لله العزيز الجبار الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقدوتي وقائدي محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa min wala amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa InshaAllah is er geluid op de paltak? Ik denk het wel Heer inshaAllah Zoals de titel is aangekondigd De zuivering van de Ummah Zoals we allemaal weten Wanneer wij spreken met onze oma, of wanneer wij in dialoog gaan met onze oma, komt er altijd terug naar boven: ja, gitas via wat tarbia. Ja, gitas via wat tarbia. Het tas de zuivering, het tarbia, het opvoeden. En telkens weer komt dat naar boven. Elke groepering of elke jamaa waar, waarmee we spreken, spreekt over het en of tarbiyah. Ja, de umma is niet klaar. Ja, we kunnen niet spreken over Islamitse staat. Ja, we kunnen niet spreken over confrontatie. We kunnen niet spreken over bepaalde zaken. Waarom? De umma is er niet klaar voor. Wanneer wij spreken met onze moslims, is er altijd sprake van het tasfiyah en het tarbiyah. Altijd zeggen ze, wij zijn niet klaar, wij moeten... Uh, wij moeten onszelf opvoeden. We moeten bezig zijn met onszelf te zuiveren. En sahih. We moeten bezig zijn met ons te zuiveren. En dat is ook de, de halqa van vandaag. De zuivering van de umma. En ik ga spreken, inshallah, over zeven fases van zuivering. Of zeven zaken waarop, een, waarop onze umma moet letten om zich te zuiveren. Lijking: in tegenstelling tot wat heel wat andere mensen zouden beweren, moeten wij één ding begrijpen, gewoon. Onze ommen is een unieke ommen. Hoeveel mensen leven er op aarde? Ongeveer 6 miljard en half. Eén vijfde zijn moslims. De meerderheid van de mensen op aarde... ...aanbieden stenen, koeien, ratten, slangen... ...een aanbiedt het kruis... ...een beschuldigt Allah subhanahu wa hebben van een zoon te hebben. Hoeveel mensen heeft Allah subhanahu wa afgedwaald? Ja gewoon, wij moeten ons dit realiseren. Hoeveel mensen heeft Allah subhanahu wa ta'ala de hel beloofd? Hoeveel mensen heeft Allah subhanahu wa ta'ala het paradijs verboden voor gemaakt? Stel jullie voor. Allah subhanahu wa ta'ala haat een persoon. Allah subhanahu wa ta'ala verklaart de oorlog aan een persoon. En hij zegt in Allah doet lil kafirin. Allah is de vijand van de, de, de ongelovigen. Yani en Allah subhanahu wa ta'ala wilt u niet ontmoeten. Allah subhanahu wa ta'ala... ...heeft geen, heeft geen grijn van respect voor u... ...of geen grijn van, van... ...al is het maar iets van, van vergevingsgezindheid tegenover u. Waarom dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft beloofd aan degene... ...die ongelovig is in Allah subhanahu wa ta'ala... ...om hem de hel in te sturen. O billah. En uit al die mensen... ...heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons gekozen... ...om gelovig te zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala belooft aan degene die gelooft... ...om het paradijs binnen te gaan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons onder diegenen doen behoren. Amen. En Allah subhanahu wa ta'ala belooft aan diegenen... ...die gelovig zijn... ...hij zegt tegen hen... ...al zouden wij... ...Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten met zondes die reiken tot aan de hemel... ...maar nooit zijn wij ongelovig geweest in hem... ...zal Allah subhanahu wa ta'ala al die zondes vergeven... ...en ons het paradijs schenken bij idnillah tabarakaw ta'ala. Dat is een eer jij ja, gewoon... En daarom zeggen wij... Alhamdulillah, ala ni'ma islam... ...wa kafa biha ni'ma. Alhamdulillah, Allah... ...behoort aan Allah subhanahu wa ta'ala... ...voor de gunst van islam... ...wa kafa biha ni'ma. En er is geen grotere gunst dan, die, dan, dan, dan dit. En sahaba ta'ala hadden dit begrepen. En wanneer zijn de problemen gekomen... ...wanneer kwamen de problemen... ...in de umma? ...is wanneer de mensen zijn, zijn opgegroeid en geboren in een islamitisch, islamitisch systeem, waarover, waarvoor zij nooit iets hadden moeten opofferen. Sahaba begrepen islam, of sahaba kenden de waarde van islam, omdat ze koffer kenden. Omdat ze hebben geleefd in de duisternis van shirkul ayyadubillah. En daarom wanneer, wanneer Allah de boodschapper heeft gezonden naar hen, alayhi en hij gaf hen en hij leerde hen de echte waarde van islam, Galaas. Zij aanvaarden die en zij leefden voor die, die gunst van islam. En daarom moeten wij goed begrijpen wanneer wij spreken over het tasfia en het tarbiya, de zuivering dienen wij niet enkel te denken van zuivering hoe we zelf zuiveren. Een salih voor zichzelf. Nee, wees een moslim. Zuiver uzelf en niet enkel uzelf. Want een moslim is geen egoïst. En het probleem van onze umma de dag van vandaag is dat wij heel egoïstisch denken. Subhanallah al-adim. Wanneer wij moslims horen spreken, subhanallah, het draait enkel om hem. Enkel om zichzelf. Subhanallah, ongelooflijk. Een moslim zegt, we hebben ook problemen. Ja, Afghanistan, ja, we hebben zelf ook problemen. Ja, wat ga ik me zorgen maken om Afghanistan? Ik heb zelf Afghanistan in mijn huis. Ja, welke jihad? Jihad is mijn eigen kinderen om te beginnen. Ja, welk moslims? Welk Syrië, Wallahi, een Marokkaan heeft ooit tegen mij gezegd, Palestina, ik ben geen Palestijn, ik heb niets te maken met Palestina. Palestina is ver van mezelf. En yani, in Subhanallah kijk hoe de egoïsme is gegaan. En dan zegt Allah Subhanahu wa taala over deze umma: O jälnaakum wasata li ta'konu shuhada' ala nasi wa ya'konu rasulu alaikum shahida. Allah Subhanahu deze umma heeft gekozen als een umma van middenweg, een umma van de juiste energie, tussen de, de umma die gaat tussen nalatigheid en tussen ghulu, extremisme en, en, en, en radicale gedachtegoed. Zoals we bijvoorbeeld zien, Breivik, Philippe de Winter, Wilders. Zoals wij zien hoe extreem zij gaan in hun koffer. En hoe zij zijn gegaan in het extreme van de duivel te aanbieden. Wij zijn in het midden. En waarom zijn wij in het midden? Om rechtvaardigheid te brengen op aarde. En dat is ook wat dat Las van het gezicht zegt over deze umma. Alledien, wanneer wij hen autoriteit geven, akaam het salat. Zij verrichten het gebed. En El-Ilm zegt over deze ...dat Het verrichten van het gebed betekent dat zij de dien van Allah wa implementeren. En yani het gebed niet enkel de vijf salawatu salamu alaykum. niet yani de dien van Allah implementeren. Dat is deze umma. En daarom moet deze umma rekening houden met bepaalde zaken. Om te beginnen. Het de allereerste punt van zuivering is het zuiveren van het geloof. Het zuiveren van het geloof. Hoe kan het zijn voor een umma die Allah subhanahu wa ta'ala heeft verheven? Die Allah subhanahu wa ta'ala een enorme status heeft gegeven. Hoe kan het zijn dat deze umma haar dien laat corrumperen? Hoe kan het zijn? Hoe kan het zijn dat deze umma haar geloof heeft laten corrumperen tot het niveau dat wij zijn geworden als Joden en christenen in hun geloof? En is er zijn er heel wat mensen onder de, de moslims die, die, die, die een ayaan op zichzelf van toepassing hebben laten komen. Ze hebben hun rabbijnen en hun monniken als goden genomen naast Allah subhanahu wa ta'ala, als heren genomen naast Allah subhanahu wa ta'ala. Ons geloof laten corrumperen. En alle andere ideologieën langs buiten laten komen. Filosofie, zoals de Asha'ira bijvoorbeeld. Zij werden gecorrumpeerd door welk? Door de Griekse en Romeinse filosofie. Ja yani, Dat is een gekende zaak. En yani, Zij hebben de filosofie van de, van de, van de, van de, van de niet-moslims laten invloed hebben op hun aqida. Waardoor dat hun aqida is afgedwaald door de billah. En heel veel voorbeelden kunnen wij nemen in de geschiedenis van islam van sectes. Die direct van kofar komen. De assel van de rawafid. Amen. De assel van de Rawawawid, wie, wie heeft die opgericht? Abdullah Ibn Sada, een Jemenitische jood, hij is de oprichter van de Rawawawid van deze doctrine, wat dat nu een Shia noemen of een Rawawawid noemen, een Imami, enzovoort. En yani hun oprichter is een jood van Jemen, zij hebben zich zo laten late, late afdwalen. Dat iemand, een buitenstander, is gekomen om hun dienst te kalumperen. Uh, en dat gebeurt dagelijks, gewoon. Dagelijks. Hebben jullie niet gehoord van integratie, multiculturele gemeenschap, uh, kerk, moskeedag? Kerk, moskeedag, mashallah. De Belgische regering en de Nederlandse regering die de imam betaalt. Is el een Ik vraag jullie bij Allah subhanahu wa ta'ala. Wanneer de vijand van Allah, degene die u dagelijks bestrijdt, ...die u ummah dagelijks bombardeert, wanneer hij u betaalt, voor uw dien. Welke dien is dat? Welke dien is dat? Zoals de shaykh Ayman al Dawahiri heeft gezegd... ...Hafidahullah... Amen. ...zoals hij heeft gezegd in een van zijn lezingen, dat de fetwa komt... ...met de isnad, زوج <سؤال> هذا يعني اللجنة <سؤال> النائمة في هيئة كبار العملاء في السعودية هذا الإسناد عن عن وزير الداخلية عن وزير الداخلية عن السفير الأمريكي عن الوزارة الخارجية الأمريكية عن عن الرئيس الأمريكي. De isnaad is volgens minister van Binnenlandse Zaken, Amerikaanse ambassadeur in het land, minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, Pentagon, president. Dat is de isnaad van de hadith geworden, van de fatwa geworden. De dien moet beschermd blijven, en wij moeten onze dien zuiveren. Alles wat niet met onze dien te maken heeft, moet gezuiverd worden. Subhanallah, subhanallah, een salafia is een schande geworden. Salafia is een schande geworden. Hoeveel keer heb ik deze laatste week en yani hoeveel interviews hebben ik gehad, allah u vier, drie, vier, allah u zoiets in de aard. Drie, vier. En telkens weer dezelfde vraag. Wat is het salafia? Behoren jullie tot het Salafisme? Zijn jullie van de Salafistische strekking? Ja, Ibad Allah, vrees Allah. Wat is het salafia? We zeggen niet wij zijn niet wij zijn aangezien wij niet tot de madaqla horen. Maar de Quran en de Sunnah beheem salaf de Ame. Het boek van Allah subhanahu wa taala en de Sunnah van onze Profeet met het عليه met begrijp van wie van de Sahaba. we hebben een boek. Wie heeft het boek het beste gepraktiseerd? De Profeet Wie was getuige van het praktiseren van de Profeet De Sahaba. taala als we onze dienen willen praktiseren, dan kijken we naar deze mensen. Naar de fundament van ons geloof. Is er een schande aan? Is er iets om te schamen? Nee. in subhanallah al de dag van vandaag, al wie dat een familie heeft, bijvoorbeeld in Marokko of zo. Wanneer zij spreken over Salafia, wat zeggen zij? Ah, Salafien. Ah, pas op Salafien. Zij proberen ons terug te doen, keer naar 1400 jaar geleden. Salafien, alles is haram bij hen. Zij hebben baarden, zij hebben kameeën, zij zijn... Kijk hoe erg dat het is geworden met de umma, dat zij de buitenwereld hebben laten invloed hebben op de, op, op de umma. Het Wahhabieen. Het Wahhabisme. Wallahi, het Wahhabisme is een, is een, is een, uh, is een titel die werd gegeven door Groot-Brittannië toen zij het Ottomaanse Rijk wouden aanvallen. Zij moesten een, een excuus hebben om aan te vallen, dus hebben zij gezegd in het Arabische schiereiland zijn er extremisten. Yani de Khawarij van die tijd, de, de, de, het Wahhabisme, die is tegen het Westen, die zijn tegen de Ottomanen, dus moeten wij hen aanvallen. En zo hebben zij de fitna gezaaid onder de moslims. En nu de dag van vandaag: moslims als papagaaien, Wahhabisme, Wahhabisme, Wahhabisme. Deze serafiel jihadiën dat zij nu over spreken. Zij ja, zeggen ze, ze, ze, toch, Mohammed Marrah rahimahullah, wa taqabbalahullah. Zij zeggen ze, over hem dat hij he van Salafia Jihadia is. En wij zijn Salafia Jihadia, en Allahu A'lam, van waar dat zij... Heeft ooit iemand gezegd van, wij ja, zijn Salafia Jihadia? He, heeft, heeft ooit iemand gezegd, dat er een hadith is of een ayah is, dat wij Salafia Jihadia moeten noemen? dan van waar komen deze kom titels, Van de kuffar. ...van de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala... ...die daar proberen op te liggen op de umma, En de umma is geterroriseerd. Daarom, ja ikhwan, wij moeten onze dien zuiven. Alles wat niet komt uit de kitab en de sunnah... ...wordt verworpen. En dat is de dien van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. En zo was onze profeet sallallahu alaihi wa sallam, En zo waren de Sahaba radiallahu wa ta'ala, Stel jullie voor dat de khawarij... ...een debat hebben met de Abbas. En hij spreekt tegen hen en zij zeggen ...kala Abu Bakr, kala Omar. Wat is het antwoord van Ibn Abbas radiyallahu ta'ala aan? Mogen Allah subhanahu wa ta'ala de hemel op jullie doen storten. Ik zeg, kala Allah, rasool. En jullie zeggen, kala Abu Bakr en Omar. Kan twijfelt iemand aan Abu Bakr en Omar? Is er iemand zuiverder dan Abu Bakr en Omar? Radiyallahu ta'ala aan En mogen Allah subhanu wa ta'ala ons verzamelen met Abu Bakr en Omar? En mogen Allah subhanu wa ta'ala ieder zendig vervloeken... Die Abu Bakr en Omar haat. Of vernedert of vervloekt. En zelfs die twee personen. En Ibn Abbas a.v. aanvaarde het niet. al Kitab en sunnah Dat is onze referentie. Kijk hoe zij de dien probeerde te beschermen en te zuiveren. Daarom moeten we ook terugkeren naar onze roots. Zuivering van onze dien. Tweede punt. Is de zuiver, het zuiveren van onze harten. Ja, gewoon, we moeten onze harten zuiveren. ...van het kwade, die werd ingeplant door de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit is specifiek voor de moslims in het Westen. Yani, wij zijn hier geboren. Realiteit. Al zouden wij alwala -wal bara hebben van het hoogste niveau in Europa. Lekken, wij zijn hier geboren. Wij zijn hier getogen. De beste onder ons is naar de scholen van de kuffar gegaan. De beste onder ons. En zij hebben invloed gehad op ons. En zij hebben invloed gehad op onze harten. En daarom hebben wij in onze harten die arrogantie. Mogen Allah SWT ons vergeven daarvoor. Die nifaak, die dubbele standaarden. Die zijn er sowieso. En daarom moeten we onze harten zijn voor De umma van Mohammed alaihi sallam, is een umma van een sam'i wa ta'a. En een van de grootste problemen van onze umma de dag van vandaag is sam'i wa ta'a. Wij zijn individualisten geworden. Iedereen wil leider zijn. En van waar hebben wij die iedereen wil geleider zijn? Ja, gewoon? Van hen. Van hen. Hun systeem is zo. Altijd hebben zij de overhand. Kijk bijvoorbeeld de fitna die nu gaande is in, in, in Nederland. In, in, in, in, in, in uh, Tempel El Bida. Wat dat met Masjid Sumna noemen. Wat is er gaande? Waarom is de fitna? De stoel. De positie. Denken zij aan de maslaha van de umma? Denken zij aan de maslaha van de da'wah? Denken zij aan het beschermen van de dien van Allah subhanahu wa ta'ala? Nee. Waarom? De stoel, individualisme, arrogantie, hoogmoed gaat voorwaar. En wallahi ikhwan, het gebeurt misschien bij sunnah, lijken wij hebben allemaal die ziekte in ons hart. En dan mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze harten zuiveren daarvan. Amen. Wij moeten leren... ...een naseeha aanvaarden. We moeten leren... ...en dat is een naseeha voor mezelf, voor alle duidelijkheid. Al-Abd yani, al Fakir, jullie, jullie zwakke broeder... ...is de allereerste die zichzelf moet kritiek geven. Voor alle duidelijkheid. Maar wij moeten onze harten zuiveren. De jongste onder ons... ...kan iets goeds zeggen. En het is niet altijd... ...dat wij altijd gelijk hebben... ...en dat wij altijd ons punt moeten maken... ...dat wij altijd de eerste rij moeten hebben. Ja. De oom van Mohammed, werkt helemaal anders. Usama ibn Uzayda, radiyallahu hoe oud was hij? 17 jaar. Wie was in zijn leger? Stel jullie voor. Khalid bin al-Walid. Abu Bakr al-Siddiq. Umar bin al-Khattab. Abu Ubeid bin al-Jarraah. Saadi bin Abi Waqqas. Alleen maar de toppers van de <kleden> toppers van Sahaba. <kleden> <kleden> Als zij zouden denken zoals ons, zouden zij zeggen: Wie is dat kind hier? Wie is die kind om, om, om ons de les te komen spellen? Hoe kan een kind van 17 jaar ons leiden, die al 23 jaar met de Profeet sallallahu alaihi in in de, in de, in de da'wah en jihad zijn? Abu Bakr radiallahu alaihi van de allereerste moment is hij is is met de Profeet sallallahu geweest. Ja, niet yani, van in het begin. Omar radiallahu alaihi drie jaar na de, de da'wah van de Profeet sallallahu alaihi wa sallam. en yani, die waren, Abiyah, ook van de eerste. En de meerderheid van de, van de muhajjirin waren erbij. Onder de leiderschap van een van de jongsten. Kijk subhanallah hoe zij dachten... Aan welk? Aan de heft van deze dien... En aan de maslach van de umma Om zuiveren. Zij zuiveren de, de, de, hun harten. En ze hebben in hun harten niets dat iets... Kan, niets dat kan leiden tot de vernietiging van de umma. En zo moeten moslim zijn. Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala... En dat is een doa... Die we altijd zeggen, die we altijd herhalen. Wallah laat in onze harten geen gilla, geen vroeg zijn voor degenen die geloven. En natuurlijk ook leren ze bil iman, et cetera. onze harten moeten gezuiverd worden. Als wij spreken over het tasfiya en het tarbiya... Moeten wij zeker niet vergeten dat onze harten moeten gezuiverd worden voor onze umma, Het maslachen voor onszelf en voor onze umma. Dan, ja ik wouden, het derde punt is het zuiveren van onze woorden en daden. Het zuiveren van onze woorden en daden. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei <tossimus> men kana yu'minu billahi wal yawmi l'akhir. Fal khayran Degene die gelooft in Allah in de dag des ordees laat hem het goede zeggen... Daarom moeten wij het goede leren zeggen, of leren zwijgen ook. Niet altijd, het beste, eh, eh, niet altijd een antwoord hebben. Subhanallah, als wij kijken naar, naar, naar de dag van vandaag, kijk de fitna in de ummah. Ja, geen sharia voor België, naam. Wij zijn extreem, de handelswijze is verkeerd. Denk wat je wil als zijnde moslim. Maar waarom zou een moslim, al is hij niet eens met een persoon, of met een jamaa, Waarom zou er een moslim het in zijn hoofd halen om, om zijn broeder te gaan vernederen op tv, in kranten, overal? Iemand zou dan deze woorden tegen mij kunnen gebruiken over, uh, over uh, Sunna. Ik, uh, ik zie hem niet als een moslim voor alle duidelijkheid, dus die niet hij uh, Want de, iemand had dat ook gevraagd enkele dagen terug. Van Wat is ons standpunt? Ons standpunt is duidelijk. En hij zegt zelf dat ze samenwerkten met de IVD, met de, met de staatswijdigheid, etc. Al-Muhim, onze woorden leren zuiveren. Kijk bijvoorbeeld broeder Mohammed Marrahm. Kunnen jullie voorstellen dat niemand in Frankrijk... En ik stel jullie voor, niemand in Frankrijk is naar buiten durven komen om te zeggen... Kijk, hij is onze broeder. Was hij juist? Geer. Was hij fout? Geer. We houden onze mond, de broeder is naar zijn heer gegaan. Niemand. Wallahi, niemand. De president van Frankrijk, L'anatollahi alayh, hij zegt, zijn vader heeft het recht niet om te spreken, omdat hij heeft gefaald in zijn opvoeding. De minister van binnenlandse Zaken herhaalt dat. En alle kranten publiceren dat. Zij raken de eer van een moslim. En niet de vader. Heeft de vader iemand gedood? Heeft de vader iemand gedood? Hebben dan. Heeft de vader een misdaad gedaan? Hebben dan. Taibai zijn niet eens met het feit dat hij de tahakum wil doen en dat hij de staat wil gaan aanklagen. Niet dat hij wil alsof hij iets gaat bereiken met klachten in te dienen tegen Frankrijk. Praktisch gezien zelfs kan hij niets halen. Laat staan volgens de dien. Maar graag mogen Allah hem leiden en mogen Allah voor dat hij overgaat tot de daad. Mag Allah hem inshallah doen inzien dat dat verkeerd is en dat het tahakum in het tawhut een zware dwaling is in de aqeela. Maar... Die man heeft niets gedaan. Zij vallen hem aan. En wallahi, zelfs de moslims hebben dat overgenomen. Het is de vader. Zie de eer van de moslims, hoe, hoe, hoe, hoe gemakkelijk dat is geworden. Daarnet sprak een broeder over een stand-up comedian. En subhanallah, ik zei tegen hem... Het gemak, als iemand, als iemand carrière wil hebben... En als iemand succes wil boeken in zijn leven... Als stand-up comedians moet hij de moslims aanvallen. Spot met de moslims. Spot met islam. Want als je gaat spotten met hen, ga je geen zalen vullen. En hij refereerde naar iemand, ik zei hem, nou, hij was niet zo bekend vroeger. Maar nadat hij begon te spotten met islam en moslims, nou, mashallah, hij is heel bekend geworden. En iedereen uh, vult, ze vullen zalen voor hem. En hij is volgeboekt in geld en Mishallah. T't't'la'allah. Dus jij, gewoon... onze harten. En onze tongen zuiveren om ons leven ook te kunnen zuiveren. Want wanneer wij onze daden, onze tongen zuiveren, dan zuiveren onze daden automatisch. Wanneer wij zwijgen voor onze ummah. En wallahi ikhwan, jullie kunnen niet voorstellen. Ja, niet van alle interviews dat ik tot hiertoe heb gedaan. Van, alles, van alle ontmoetingen die ik, die ik heb gehad met Kofar, Wallahi, zij staan te trillen. In rijen om uit, uit een moslim een veroordeling te halen. Soms stellen zij de vraag drie, vier, vijf keer... ...om enkel een veroordeling uit een moslim te halen. Waarom? Om je broeder te veroordelen en te denigreren. 11 september, Madrid, nu Mohammed Marrach, Alles hebben we al gehad. Hamas, uh, Irak, de Mujahideen, Afghanistan. Alles hebben we al gehad. Telkens weer. Wat vind je van die? Wat vind je van die? Wat vind je van die? Subhanallah al Kijk die kuffaren. Zelfs zij, zij doen er alles voor. En wanneer we onze tongen gaan zuiveren, automatisch onze daden gezuiverd zijn. Want wanneer wij zwijgen voor de umma, en wanneer wij, een hand... wanneer wij de umma niet veroordelen, automatisch komt de wele voor de umma en sta je op voor de umma te verdedigen en te beschermen. Je hebt bijvoorbeeld diegenen die dagelijks de umma veroordelen. Diegenen die dagelijks de umma beschuldigen van el bidde, el fisg, el fujor, en die heel de umma bezien als mobbedia. Zien jullie de wele voor de umma? Zien jullie stappen om de omme de overwinning te geven? Wallah, je ja, bent gewoon een mesheer, of personen die zichzelf toekennen aan, aan, aan kennis. Als je hun, hun fetwa leest, wallah, er is geen één fetwa in de maslacha van de omme. Dat jij zegt wie is de schrijver van deze fetwa? Paul Bremer? of Chef Vlaand? Yani, voor wiens maslacha is die fetwa? Yani, dit is de realiteit. Deze persoon die deze woorden schrijft. Denken jullie dat hij zal opstaan om de umma te verdedigen? Denken jullie dat hij zal opstaan en zal zichzelf zal opofferen voor de umma? Ik bedoel geen zelfmoordaanslag. Dat mensen zouden zeggen dat ik oproep. Tot lijken zichzelf opofferen. Op, op, ja, zijn rijkdom of zijn, zijn luxe zou hij deze opofferen. Of zijn leven nee. of zijn leven zou opofferen voor de umma. Hebben we dan? Daarom onze tongen zuiveren. ...zodat onze daden gezuiverd zijn voor onze dien... ...zowel in de dunia als in de akhara kunnen wij, inshallah, zegenvieren. De manier, het de zuiveren van onze manier van leven... ...manier van leven, ja, is heel belangrijk. Weet jullie heel veel, en ik denk dat iedereen dat ooit heeft gehoord van iemand... ...jullie willen sharia? Ja, geef sharia toe in je eigen huis. Zah? argument dat iedereen aanhaalt. Tayyib, laten we hierbij stilstaan. Het zuiver van onze manier van leven. Sharia sharia passen bij ons thuis. Assalamu alaikum. Wanneer wij willen trouwen. Passen wij de sharia toe of passen wij de democratie toe? Yani, in het algemeen de moslims de dag van vandaag. Maar ik ik. Als een broeder morgen de hand wil gaan vragen van een zuster. Allereerste eis van de vader. Consulia. Er is geen zauwaj zonder consulia. Als jij met haar omgaat, zonder consulier, jij doet zinnen. Als jullie kinderen hebben, kinderen van zinnen. Sommigen zeggen, als jij niet naar het gemeentehuis, naar de, naar het gemeentehuis gaat om, om jouw acten te doen, je geen Dan kan je zeggen, ja, sheikh ik wil een tweede vrouw. Aoudubillah, haram. De Belgische en de Nederlandse wet verbiedt polygamie. Daarom is het niet toegestaan. Ja, geen maslach. Ja, Jij zegt tegen mij: laten we Sharia toepassen. Laten we Sharia toepassen. Ja, laten we Sharia toepassen. Wanneer wij scheiden, hoe scheiden wij? Wanneer wij erven, hoe erven wij? Dus laten we ons leven zuiveren. Onze kinderen, hoe voeden wij die op? Ja, Jij, de mensen die tegen ons zeggen: Ja, Jij, dat is via tarbiya. Laten we dat is via tarbiya toepassen in ons leven. Laten we onze kinderen opvoeden volgens het kitab en de sunnah. En laten we onze kinderen niet sturen naar, naar, naar, naar, naar, naar het zwembad bijvoorbeeld, met Bart en Kathleen, om Allah wat te doen in, in, in, in, in het zwembad. Een broeder vertelde ons online dat zijn dochter, en hij leefde in Nederland, hij kwam hier in België wonen. En zijn dochter was Allah, zeven jaar, denk ik, Allah zoiets in de aardige, zeven acht jaar. Hij stuurde haar voor de eerste keer naar de school hier in België. En zijn dochter kwam een beetje getraumatiseerd naar huis je <coughs> bent hier, Wat scheelt er? <coughs> zij voelde zich ongemakkelijk omdat zij, omdat zij de toiletten moest delen met jongens op school. Hij ging klagen, bij zijn, bij, hij ging klagen op school. Ze zeiden: Je bent de eerste ouder die komt klagen over deze zaak. Ja, nee, Keef. Waar, waar is het probleem? Kinderen samen, dat is, kinderen samen naar, naar het toilet gaan? Wat is het probleem? Man, een jonge meisje binnen? Adi. Subhanallah. Laten we sharia toepassen op, in onze huizen. Laten we sharia toepassen in ons leven. Laten we onze dochters. Ja, kijk, de fitna van de, de hoofddoekenverbod. Moslims kwamen naar buiten, zij zeiden: uh, De vrouw heeft de keuze om, om hijab te dragen. Zelfs de grootste vijand van Allah subhanahu wa in België, Filip de Winter, hij zei: Nee, klopt niet. Jij hebt de vrijheid niet voor hijab. Je moet hijab dragen. En de baas van jouw hoofd is Allah en Mohammed. En hij zei dan natuurlijk, en hij is met de moslims, lijkt klopt wat hij zelf niet. Sadaqa, Wat ga je doen? Hij zei de waarheid terwijl hij de grootste leugenaar is. Nee, pas de sharia toe aan Gilkiri. Laat jouw dochter hijab dragen. Laat jouw vrouw hijab dragen. In plaats van onze zusters te laten epileren. En onze zusters met gespannen jeansbroeken naar buiten te sturen. En onze broeders hun baarden te laten scheren. En toelaten dat, u, dat onze, onze broeders en onze kinderen om twaalf uur s nachts terugkomen naar huis van een discotheek. Ja, gij pas shari'a Zegt Allah subhanahu wa ta'ala, bescherm jezelf en jouw kinderen of jouw ahl van het vuur. Ja, gij pas shari'a Zuiver uw manier van leven, ja, Abdallah. Pas de dien van Allah subhanahu wa ta'ala toe voledig. Udkholu. Fisilmikaafa. Terede voledig. In islam. Niet selectief. Jaachie, bij gebed. ramadan Assalamu alaikum alaikum salam. Jaachie, pas toe. En degene die zeggen van, ja, pas eerst sharia toe thuis. En dan maar pas, pas de sharia toe in het openbaar. Ja, dat is een argument tegen hem. Ja, begin ja dan, ja, pas de sharia toe. In plaats van ons constant wijs te maken, maslaha, maslaha, maslaha, niqab uit at doen maslaha, hijab op school uit at doen maslaha, jouw baatsje op het werk uit maslaha, jouw gebeden verzamelen s'avonds uit maslaha voor het werk, uh, Allahu alam, compromis laten tegen 300 per uur bij kuffar uit maslaha. Ja, subhanallah, waar is dan de sharia gebleven? En yani, er is niets dan overgebleven van de dien van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan spreken we over. dan spreken we over zuivering, dan spreken we over. Het wat watarbeya. Daarna, ja gewoon. Als wij aan deze stap komen, dan gaan we naar de volgende. De vijfde. Het zuiveren van de maatschappij. Zoals ik ervoor al heb gezegd, het is een schande. En wij moeten zelf kritiek kunnen... We moeten kritiek... Durven geven op onze omma. Het is een schande. Dat de moskeeën wordt gedeeld. Het is een schande. Dat cafés open gaan naast de moskee. Het is een schande dat mensen cabarets openen naast de moskee. Het is een schande, wallahi ja, Ibad dat mensen voorbij de moskee stappen en niet gaan bieden. De Jumu'a-winkels zijn open. Van mensen die Mohammed, Abdullah en Abdulrahman noemen. moskee zijn open. Hier in Antwerpen, een moskee. Ik denk de allereerste moskee, wallahu alam, hier in Antwerpen of hier in Borgerhout. 3400 400 meter verder is de vrouwenmarkt. Allahu Akbar. Fitna tegen 3000 per uur. Wiens vrouw, wiens zochters? Ja, ik Allah. Ik probeer niemands niemand eer te schenden. Lekken wiens vrouw, en wiens zochters zijn? Ja, die yani, zijn de mensen die zijn gekomen van Alaska, die naar de vrouwenmarkt komen elke vrijdag in Borgerraad? Dat En yani, hoe kunnen wij? Jani, hoe kunnen we als moslims zeggen, wij zijn bezig met het tasfi en het tarbiya, ja, wij voeden onszelf op en wij werken aan onszelf, wij werken aan onze umma. En in het openbaar is onze umma degene die het slechtste is koord. Jani, wallah, het doet pijn in het hart om naar de rechtbank te gaan en enkel moslims te zien. Het doet pijn in het hart, wallah, in het hart, wallah, in Heel, heel erg om te weten dat de gevangenissen gevuld zijn met onze broeders. Waar is ons invloed op de maatschappij? Waar? Kunnen jullie voorstellen dat Sahaba hun, 60 jaar ergens leven, 60, 70 jaar ergens leven en zij hebben volledig geen impact op de maatschappij? Erger nog, de maatschappij heeft impact op hun? Kunnen wij ons dit voorstellen? Ma'ad Allah. Ma Allah. Helemaal niet. En dan zou iemand kunnen zeggen, ja, ach, Sahaba was speciaal, Heddoek Sahaba. He? argument. doet, sahaba, zij zijn metgezellen. Laya karim. Zij waren waarachtige. En zij hadden zuivere harten. En zij wisten hoe zij hun vruchten moesten laten uh, voortkomen. Isoleren. Daar is onze oma aan begonnen. En dat was ook de vernietiging van onze oma. Waarom? Je doet duwen of je krijgt duwen. Ofwel heb je invloed of iemand heeft invloed op jou. En wij, spijtig genoeg, zij hebben invloed op ons gehad, waardoor dat onze maatschappij is gefaald en waardoor dat de andere maatschappij ook is gefaald. Een broeder vertelde mij, een Afrikaanse broeder misschien, ik kwam hem tegen in een winkel. Hij zei, Gee, die moskee, ik ga de moskee niet noemen om de moskee eh, niet, om de niet eh, te lasteren. We zijn er net bezig over lewala voor de umma. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het bestuur van die moskee leiden en mogen Allah subhanahu wa ta'ala die moskee zijn echte waarde geven <tus> en zijn echte rol laten, laten, laten hebben. Hij zei, ik heb mijn kinderen teruggetrokken en zij gaan niet meer naar de Arabische les. Ik zei, waarom? Hij zei, ach, ik snap het niet. Mijn kinderen gaan Koran leren in de moskee. Maar wanneer het eh, van het dochter, de imam gaat naar beneden bidden en de kinderen blijven boven en daarna komt hij terug verder Koran geven. Je ja, wil het niet hebben om Koran te leren als zij toch niet bidden. En toen hij naar die imam is gegaan, hij zei, ach, ik ja, ik kan niemand verplicht om te bidden. Subhanallah. Subhanallah. Zelfs in de moskee. Billahi alaikum. Wij zijn allemaal naar de moskee gegaan toen wij klein waren. Allemaal hebben we rammel gekregen van de, van de leraars en imams. En wij hebben allemaal taekwondo-lessen gekregen in de moskee. Alhamdulillah. Wij hebben niet mogen sparren, maar wij hebben leren incasseren. Welke? Ja, gewoon, wat is de invloed van die moskee op de maatschappij en op ons geweest? En ging iemand heel graag naar de moskee om rammel te krijgen? Ik denk het niet, niemand. Wij gingen met een lang gezicht naar de moskee en wij keerden met een lang gezicht uit de moskee. Waarom? Die moskee heeft volledig geen invloed op ons. En wij hebben dan ook automatisch geen invloed op onze maatschappij. Daarom moeten wij beginnen denken om onszelf te zuiveren... Om zo automatisch invloed te hebben op onze maatschappij. Ja, gewoon, wij hebben dagelijks, jullie weten, in Nederland was er NMO, hier in België is er MTRO. Kijk welke invloed of welke impact we hebben op de, op, de, op, de, op, op, op de maatschappij. Een broeder vertelde mij daarnet, hij ging bij een broeder binnen in een zaak die hij heeft, muziek. Hij zei: gewezen. Hij zei, subhanallah, subhanallah al-adim. Daarnet was Anasheed, maar nu zijn er enkele koffaars binnen. Niet moslims, geen koffaar, want koffaar is shouma nu. Uh, niet moslims binnen. Maar, door die niet moslims heb ik muziek aangezet, je weet. Subhanallah, is dit de invloed? Ja, je zet Anasheed op. Zet Dat zij misschien affectie krijgen voor de Anasheed, in, in plaats van die duivelse muziek. Ja, je hebt invloed. Is dat niet het daal? Is dat niet invloed hebben en impact hebben op de maatschappij? Daarom moeten we impact hebben. De zuiverste buurten moeten de islamitische buurten zijn. De veiligste buurten moeten de, de islamitische buurten zijn. Wanneer een keiver met zijn familie wil, een zijn kinderen wil opvoeden. en wil leren hoe het, ja, hoe het wel moet, moet hij zeggen: kom, we gaan wandelen naar de islamitische buurt. Wanneer een kever zijn kinderen wil laten wandelen. ...en spelen in volledige vrijheid... ...en zonder dat hij moet schrik hebben van een priester die hem gaat ontvoeren... ...of van een of andere pedofiel die hem gaat ontvoeren... ...moet hij hem sturen naar de islamitse wijk. Wil jij spelen? Ga naar de islamitische wijk. Want die mensen zijn vertrouw, uh, vertrouwbaar... ...en die mensen zullen u beschermen... ...en die mensen zijn heel goed. Zoals de Britse koning George, George II, George II... ...hij heeft zijn dochter de prinses van Engeland... De prinses van Engeland, waar heeft hij haar gestuurd? Harvard, Oxford, waar heeft hij haar gestuurd? Hij stuurde haar naar de Universiteit van Córdoba, bij de moslims. Waarom? Omdat hij wist dat die moslims een goede invloed zullen hebben op haar. En dat ze haar zullen kunnen lesgeven. En zij kunnen, haar een heel goede en zij kunnen bij haar een positieve bijdra bijdrage leveren. Zo dienen wij te zijn, gewoon. En wallahi, dit is geen utopie waarin wij leven. Ja, en jullie moeten niet denken van de broeder die leeft in een utopie. Uh, kan nooit, onmogelijk. Ja, zo waren wij in het verleden. Tot wij onszelf hebben laten vatten door hun ideologieën en hun invloed. En wij zijn dan de allerlaatste maatschappij geworden op, op aarde. En wij hebben de beste strategische plaatsen op aarde. De zwaarste rijkdom op aarde. En toch zijn wij... De meest achtergestelde ommen op aarde. Daarom, ja ikhwan, invloed hebben op de maatschappij. Zuiveren van de maatschappij. Dit is de taak van een moslim. Een moslim moet kunnen spreken over abortus. Een moslim moet kunnen spreken dat deze zaken niet kunnen. Dat is een moslim. Tegenwoordig, subhanallah. We hebben iedereen al horen spreken over de, conflict, over de problemen van de maatschappij. Ja, nu nee, hebben gehoord over die uh, uh, Fritzel in Oostenrijk, over die kofar hier, over die ene dat in Nederland is gearresteerd bij Anoniem daar, die pedofiel. Ja, die dagelijkse schandalen. Iedereen heeft al horen spreken. Psychiaters, extreem rechts, extreem links, liberalen, socialisten. Iedereen heeft gesproken: van ja, dat is de beste oplossing. Heeft een moslim, hebben jullie een moslim horen spreken? Een imam die zegt: kijk, wij, wij hebben een oplossing. Hier. Dit is de oplossing voor die probleem op te lossen. Daarom moeten wij invloed hebben en, de en moeten wij de maatschappij kunnen zuiveren met onze dien, Zonder compromis. Daarna, het zuiveren van onze landen is een van de topprioriteiten van onze omma. Het zuiveren van onze landen. Niet alleen maar van kolonisatie. Zoals wij weten, de 57 landen, of de ongeveer 57 landen die nu... De originele islamitische staat, die verdeeld wordt tot 57 landen, hoe is de staat van deze landen? Politiek gekoloniseerd, economisch gekoloniseerd, zelfs ideologisch gekoloniseerd. Wallahi, jij gewoon. Gaan naar Marokko bijvoorbeeld, wat in El Assel een islamitische staat was, islamitisch territorium is. Ja, geen mensen spreken Frans. Gaan naar een kantoor Frans. Een broeder wou een vliegticket voor, voor naar Marokko te gaan. Dus hij belde naar Royal Air Marokk. Marokkaanse luchtvaartmaatschappij hier in Brussel. Hij zegt assalamu alaykum kadha kadha. Hij spreekt in het Arabisch. Zij weigert om te antwoorden in het Arabisch. Hij spreekt met hem in het Frans. Het probleem broeder is van Antwerpen, Hij spreekt geen Frans. Dus hij zei... Kan, kan, kan je alsjeblieft... Ik ken twee woorden in het Frans. Hij zei... Kan je alsjeblieft bellen naar die, naar, die, naar, die, naar die kantoor om een vliegticket te, te, te, te boeken voor mij. Ik belde gewoon puur uit, uit koppigheid. Sprak ik Arabisch met haar. Wallahi, zij weigerde om Arabisch te spreken. En wanneer zij moeite deed, gebrek ik Arabisch. Subhanallah. Yani, dit is de staat van onze landen. ze zijn de vertegenwoordigers van Marok in Marokko, voor alle duidelijkheid. Yani, Algerije. kijk naar Algerije. Meer Frans dan Arabisch taligen. Yani, dus Arabisch... ...is een schande geworden in de Arabische wereld. Yani, Voornamelijk in onze landen, yani, alhamdulillah, in Shiam en Jazir al-Arabië is het nog normaal. Maar like in de invloed is, is ongelooflijk. Subhanallah, wisten jullie dat in Qatar bijvoorbeeld, of in het yani in de Arabische shia in het algemeen... ...wisten jullie dat, subhanallah, voor dezelfde job er drie soorten lonen zijn? Yani, laten we zeggen, iemand die de straten veegt. Als een Bangali de straten veegt, 800 reën. Als een Arabier de straten veegt, yani van de Arabische uit Marokko, Algerije, Egypte, Tunesië, Libië, kan dat tot 1200 reën zijn. Als een blanke komt, een Amerikaan of een Europeaan, 8000, 9000 real. Voor identiek dezelfde job. Waarom? Europeaan. Allahu Akbar, Europeaan, de westerling. En de wisseling heeft een waarde in de Arabische wereld. En wij, weten allemaal de wij kennen allemaal de realiteit van onze landen. Als jij in Marokko bent bijvoorbeeld, of in ieder welk Arabisch land. En jij hebt een probleem met een Amerikaan. Wie, heeft, wie zal zijn rechten krijgen? Tuurlijk. Terwijl jij in jouw land bent. Als moslim Arabier, jij hebt normaal gezien de prioriteit om, om jouw rechten te krijgen. Je bent in jouw land. Ja, La, zij hebben het recht zelf zo erg dat Aydijn wordt afgeschaft in bepaalde toeristische streken, omdat de toeristen een beetje klagen. Zo erg. Zo erg. Onze landen moeten gezuiverd worden. En wanneer ik zeg, gezuiveren, zoals ik zei, niet enkel militair, ook ideologisch, economisch. Wij moeten niet afhankelijk zijn van hen. Zij moeten afhankelijk zijn van ons. Van ons. Wij hebben hen niet nodig. Zij hebben ons nodig. Wallahi, zij hebben ons nodig en niet omgekeerd. Zij, zonder ons, blijven zij, blijven zij in de honger. In de jaren zeventig, kleine, een kleine crisis. Met koning Fezel. Hij heeft gezegd: Ik ga de kraan niet dicht doen zoals veel mensen denken. Maar hij heeft de kraan een klein beetje ja, niet verminderd. Wat heeft dat geleid? Tot wat heeft dat geleid? Wallahi, mensen parkeerden hun auto's en zij waren met fietsen aan het rondrijden hier in Brussel. Er is geen diesel. Er is, geen, er is geen benzine. Zij hebben ons nodig, jij gewoon. Wij hebben de rijkste landen en de beste strategische plaatsen. Wij hebben hun niet nodig. Zij hebben ons nodig. Moeten wij er ook naar handelen? Hoe kan een umma die enorm rijk is, die dominerend zou moeten zijn, hoe kan zij vernederd zijn? Zuiver. De zuivering van onze, van onze landen, dat is een van onze prioriteiten. Waar, waar, waar, waar wij moeten aan denken en daar moeten wij zeker niet voor slapen. Zoals een sheikh op de telefoon zei: Ja, Ghilafa in Sharia, dat is iets voor de tijd van Isa. Dit is niet het moment, nog zijn er de mensen daarvoor. Ja, Subhanallah, vernederde mentaliteit. Ja, onze landen moeten gezuiverd zijn. Onze landen moeten nummer één zijn. En Obama moet humanitaire hulp komen vragen. Die hij zeker niet gaat krijgen. B'idnilna. Uiteindelijk, wanneer wij onze landen zuiveren of wanneer wij denken aan onze landen te zuiveren, komen we aan een van de, van de belangrijkste zaken, is de tijd. Het zuiveren van onze tijd. Hoeveel tijd spenderen wij aan niets te doen? Hoeveel tijd spenderen wij, of spendeert deze ommen aan onbenulligheden? Star Academy, Moudawana... In Marokko hebben we die Moudawana... <laughs> nee, mijn broeder lacht, hij weet waarover we spreken. Uh, hoeveel tijd? Ja, geen voetbal. Kijk de voetbal hoeveel tijd die inneemt en hoeveel waarde die krijgt die in onze maatschappij. Ja, geen landen hebben bijna een oorlog gevoerd voor voetbal. Kun je je dat voorstellen? Dode gevallen voor voetbal. Hebben wij niets anders te doen met onze tijd dan ons bezig te houden met voetbal. Een idioot, Beckham of ik weet niet wie nu actueel Ronaldo of Ronaldinho, Mannerf, wie de, missie. Ja. Deze mensen nemen de tijd van de om. Terwijl de umma gekoloniseerd is langs alle kanten, de umma vernederd wordt langs alle kanten, haar dien is in gevaar en wij houden ons bezig met de messie. Een sukkel die loopt achter een bal. Subhanallah al Moslims hebben niets beters gevonden dan zich bezig te houden met shops te vullen, cafés te vullen, Jeugdhuizen te vullen met mensen die kijken op een plasmascherm naar 22 debielen die lopen achter een bal. Dat is de tijd dat we hebben als moslims, mashallah. De umma is in haar piekperiode, Allahu Akbar, er is geen probleem. Nu gaan we inshallah rusten en gaan we kijken naar 22 idioten. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Die khabitha van Jennifer Lopez heeft een miljoen gekregen in, in Marokko. Toeep, nu kunnen we zeggen dat is de regering van Marokko, aangezien zij is gekomen met een uitnodiging van de koning. in wie stond daar bij Jennifer Lopez? En wie zat daar te, te, te, te luisteren naar haar? En Volk en die, al die concerten en al die ja geef bijvoorbeeld hier Modeshow show van van van van, van, van Hijab show van Allahu A'lam van welk Ziana show en een concert dan komt ik weet niet welke idioot En moslims gaan massa. Magherzain Maher zijn, of ik weet niet hoe, hoe die noemen en die Subhanallah hadim. En wat komt hij vertellen? Een vuilzak. En dat is de laatste clip. Een vuilzak en die voor de deur wordt gegooid Daarna neemt hij soep naar haar. En de profeet hem heeft soep genomen naar die Joodse buurman. Dat ze erbij komen. Een bida'ahassana bovenop. Een hadith en een bida'ahassana. Subhanallah. Een zuster die kijkt naar een keffer die vuur is aan het blazen. Pak haar op. MashaAllah. Op het einde van de clip. Op het einde van de clip. Al die, heel deze videoclip is gebaseerd op profetische uitspraken en daden. Allah Akbar. De Profeet Pakte de vrouwen op in obstraat. La hawla wa zubair ibn al-Awam radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Heeft een geschenk gegeven aan de vrouw van Omar radiyallahu anhu. Stel jullie voor. En Omar is Amir al-Mu'minin. En Al-Zubair radiyallahu anhu is een van de mubashirin al asha Is een van de tien die het paradijs werden beloofd. En Al-Zubair en Omar radiyallahu anhu, is in band met elkaar? De eerste jeroen, de eerste die hebben geloofd met de profeet. Sallallahu Hij gaf een cadeau aan de vrouw van, van Amir al Na een gezwa van Ghanima dat ze hadden gebruikt. Wat was de reactie van Omar? Hij nam het cadeau, geschenk terug. Geef mijn vrouw nooit meer geschenken. Je hebt niets te maken met mijn vrouw. Deze man in zijn videoclip neemt een zuster op om te kijken naar een vuuraanbieder. Ik heb geen vrouw, ik heb geen vrouw, en de moslims zijn echt bezig met deze zaken. Je, wallah heradeem. Moslims verspelen. Yani wij, wij lachen hierom. Lijken, Wallah, eigenlijk is het schrijnend. Maar hier zijn. Wallah, ik ken hem persoonlijk niet echt goed. Ja niet yani de, de realiteit van deze concerten. Zijn ze volboekt of niet? Laten we lessen organiseren van het koffer met Tawot of Wallah Zouden ze vol zitten? zijn? Helemaal. Laten we morgen een voetbaltoernooi organiseren. Gaan we uitverkocht geraken of niet? Zonder enige twijfel. Laten we morgen een benefiet organiseren voor de moslims in Afghanistan. Zouden we uitverkocht geraken? Ja. Niet niet. Nee. Staatsveiligheid, antiterrorisme, uh, ontmijningsdienst, uh, wie heb je dan nog? Civiele bescherming, zij gaan de ticketten kopen. En ja, subhanallah al-Adim. De umma moet haar tijd zuiveren. Zuiver uw tijd. Wij zijn de umma van het Koran. En zoals zo, de, de, de, de, de profeet zei, het toerisme van onze umma is het jihad visibilidad tijdens ons toerisme. Subhanallah, de profeet, zelfs in, onze, in zijn ontspanning met de Sahaba, zelfs daar was een hikma in. Hij zei, Alim Abne Akum, Leer jullie kinderen schieten. Ontspanning, leer jullie kinderen schieten. Wanneer hij zei, Alim Abne Leer jullie kinderen zwemmen. Waarom zwemmen? Het is wetenschappelijk bewezen dat zwemmen heel goed is voor de conditie. Longinhoud, et cetera, heel goed voor de conditie. De Profeet Sallallahu Alaihi sallam, zelfs in zijn, in zijn aanbevelingen voor ontspanning en voor sport was een hikma in. Voor welk? Voor de nosra van deze dien. En voor het beschermen van de van van, van, de umma van Mohammed, alaihissalatum Hajib. Wij zijn geen Umma van tijdverspilling. Wij zijn geen Umma die, kijkt kuffar, subhanallah, al-adim. Amerikaan. Lachwekkend volk. Oprah Winfield. Dan heb je die dokter Dr. Phil. Jerry Springer. Zo so programma's 24 op 24. Subhanallah, wij hebben, deze oma heeft dat overgenomen. Hoeveel NBC zijn er? MBC 1, 2, 3, 4, Action, uh, NBC Perzië, uh, Rotana, ik weet niet hoeveel, LBC, ik weet niet hoeveel. Marokko, 1, 2, 3, 4, Zadissa. Hoeveel, hoeveel programma's? En wat krijgen wij daar? Tijdverdrijf. En subhanallah allemaal dezelfde acteurs, zoals de broeders zijn. Marokkaanse zinders? Er zijn zes zinders. Allemaal dezelfde acteurs. Hier is zijn imam, daar is zijn crimineel, daar is zijn commissaris, daar is zijn richter. Ja, niet subhanallah. En moslims, Wallahi, ze houden zich daarmee bezig. Wallahi, weet jullie, er is een Wallahi en gewoon. Jullie kunnen jullie niet voorstellen hoeveel praktiserende zusters, de toekomstige moeders. En de, de opvoeders van, van de mujahideen zijn verslaafd aan uh, mooie medogeloos. Hier in België. Eigenlijk. Ik weet niet hoe, hoe dan, of dat in Nederland bestaat. Mooie medogeloos. Bald in the beauty of zoiets inderdaad in het Engels. Ja, niet. Subhanallah. En zij nemen dat op en zij hebben digita digitale tv. Zij nemen dat op en zij zijn gepassioneerd en gefascineerd door dat. Oh, subhanallah. Kijk wat zij hebben gedaan. En de Arabische versie... Mexicaanse film, ik weet niet wat het is. <lacht> Carlos heeft gezegd en Maria heeft gedaan. <lacht> Tijd verdrijven. Terwijl onze umma in heel, heel slechte periode leeft. Indische films. Alles is, subhanallah, nu geworden. Alles om mensen af te houden van de dien van Allah. Bedoel, bedoel ik hiermee dat een moslim zich constant moet bezighouden met Koran lezen en hij mag... Niet bezig zijn met iets anders? Nee. Alhamdulillah, onze dien heeft ook ontspanning. Lakin, laat uw ontspanning geen schande zijn voor uw dien. Laat uw ontspanning niet iets zijn die uw dien in gedrang brengt en die, u die uw iman in gedrang, in gedrang brengt. Zelfs ontspanning kan iets positiefs zijn. Verzamel broeders. Ga samen zwemmen. Ga sa samen naar de Ardennen. Zusters komen samen. Nahem, zij kunnen koken samen. Zij kunnen elkaar leren koken. Ze kunnen, Allahu A'lam. Zij kunnen samen een zingen. Lijken iets van dienderbij. Invloed hebben. Positieve invloed op elkaar hebben. Niet negatieve invloed hebben op elkaar. En mogen Allah subhanahu wa deze zuiveren. En mogen Allah ons van diegenen maken... die niet enkel luisteren naar woorden, maar ook woorden implementeren. Dus mogen lasminaten ons geloof zuiveren. En mogen lasminaten onze uren zuiveren. Mogen lasminaten onze gezinnen zuiveren. Mogen Allah onze handelingen en onze tongen, onze harten zuiveren. Ja, echt gewoon heel belangrijk. Heel belangrijk. Vraag Allah om deze umma te zuiveren. En daarom, ja, gewoon. Het tasfiya, wat tarbiya is niet enkel individueel, maar is ook voor de umma. Werk daaraan. Wees niet enkel zoals ik zei van de salihin, maar een heen. En wat is het verschil? Een salih is salih li nafsi. Een salih is een goede man voor zichzelf. Een moslih is iemand die het kwade verandert en verbiedt. En het goede verspreidt en zaait onder de gemeenschap. En een van de kenmerken van het ta'if al-Mansura. En de firqatun al-Naji'a. En al-Ghoraba. Hoe heeft de profeet wasallam hen beschreven? Degenen die goed maken... Of diegenen die verbeteren wanneer de mensen zijn afgedwaald. Of wanneer de mensen kwaadaardig zijn geworden. Is er een kwaadaardigere periode dan de periode waarin wij nu leven? Wallahi, gewoon het is een schande. En daarom moeten wij de geschiedenis niet ingaan als mensen die, hebben, die zijn geboren in schande. Die hebben geleefd in schande. Zijn gestorven in schande. En alle generaties na ons zullen ons gedenken als mensen die, hebben, die, die schandalig waren. Haar voor onze ommen. Wanneer wij spreken over onszelf, over diegenen die voor ons waren, waren zij mensen die in schande leefden? Ze hadden problemen. Nee, ze hadden problemen, ze hadden aanvallen, ze hadden zware kolonisatie, et cetera. Er was armoede in, in de geschiedenis van islam. Lekken, ze waren geen mensen van schande, maar allah. Ma allah. Al al hoe dat zij ook waren, hoe arm zij ook waren, hoe verdeeld zij ook waren, maar ze waren mensen die nooit schande zouden aanvaarden. Hoe komt het dat wij deze wel aanvaarden? Dus Allah subhanahu wa ta'ala ons, ons zuiveren. En moge Allah subhanahu wa ta'ala ons de standvastigheid en vastberadenheid geven van Noor alayhis salam in zijn daauw. En moge Allah subhanahu wa ta'ala ons de wala wal bara van Ibrahim alayhis salam geven. En de, de, de niveau of de status van Idris alayhis salam. En moge Allah subhanahu wa ta'ala ons de sabr geven de, de, de van Ayyub alayhis salam. انزع بروفين مغلى سبحانه وتالى ونزد موت غير فان موسى عليه السلام ان رحمه غير فان عيسى عليه السلام ان محمد عليه دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله فيكم عليكم الله كيف بنا كيف في هوانا كيف بنا كيف في هوانا en ليسوا بنا